Vijf uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Opnieuw schutteralarm op Virginia Tech. Frans justitieonderzoek naar IMF-topvrouw Lagarde. En politie komt met digitaal volgsysteem voor kleine aangifte. Op de campus van de Universiteit Virginia Tech in de Verenigde Staten... waar een paar jaar geleden 32 mensen werden doodgeschoten... is vandaag opnieuw alarm geslagen... Er zou opnieuw een gewapende man rondlopen... en op de website van de school werd gewaarschuwd... dat iedereen binnen moest blijven en de deuren moest afsluiten. Drie jongeren zeggen dat ze een blanke man hebben zien lopen met een wapen... dat hij verborgen probeerde te houden onder een kledingstuk. Beveiligers zijn direct gaan zoeken... maar tot nu toe is nog niemand gevonden die aan het signalement voldoet. In april 2007 richtte een Zuid-Koreaanse student van 23... een bloedbad aan op Virginia Tech. Daarna schoot hij zichzelf dood.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 Lagarde volgde kort geleden bij het IMF Dominique Strauss-Kaan op... die het veld moest ruimen na een aanklacht over verkrachting. De politie wil het digitale volgsysteem van een aangifte... uiterlijk volgend jaar landelijk hebben ingevoerd. Proeven met het systeem zijn goed bevallen. Mensen die aangifte hebben gedaan van kleine zaken... als diefstal of vernieling, krijgen een, pin, eh, een inlogcode. Op internet kunnen ze dan zien wat er met de aangifte wordt gedaan... Nu heeft de politie vaak geen tijd om slachtoffers van kleine zaken op de hoogte te houden. Het online volgsysteem moet aan de ergernis daarover een einde maken. Bij zwaardere zaken blijft de politie het slachtoffer persoonlijk op de hoogte houden. Het ministerie van Financiën noemt het op dit moment niet zinvol... om een nieuwe discussie te openen over het EU-steunfonds voor noodleidende eurolanden. Er wordt hard gewerkt aan de uitwerking van de besluiten van de eurotop van 21 juli... en daar moet alle aandacht op gericht zijn... Dat zegt het ministerie na een oproep van voorzitter Barroso... van de Europese Commissie om het steunfonds te heroverwegen. Hij wil een evaluatie van de maatregelen tot nu toe. Een woordvoerder van Barroso zegt verder dat de 750 miljard... die nu in het fonds zit, niet genoeg is... om ook een groot land als Italië te kunnen ondersteunen. De politie heeft nog meer jongeren aangehouden... in verband met de overval vorige week woensdag in Den Haag. Een groep jongeren drong een huis binnen...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 Van de zes aangehouden ondernemers uit het fashioncenter... zitten er nog drie vast op verdenking van witwassen. Een vierde man zit nog vast omdat hij geen verblijfsvergunning heeft. In de Libische havenstad Bengazi is een gekaapte olietanker aangekomen. Opstandelingen hadden het schip gisteren voor de kust van Malta overmeesterd. Het vervoerde 40.000 ton olie voor het bewind van de libische leider Gaddafi. De opstandelingen deden zich voor als aanhangers van Gaddafi... en kwamen gemakkelijk aan boord. De olievervuiling in Nigeria is mogelijk de grootste uit de geschiedenis. Het herstel van het getroffen gebied in het zuiden van het land... kan 30 jaar duren en een miljard dollar kosten. Dat staat in een rapport van de Verenigde Naties... dat vanmiddag is gepresenteerd aan de Nigeriaanse president Goodluck Jonathan. Gisteren erkende Shell verantwoordelijkheid voor de olievervuiling. De Friese politie wil zijn achterstand in één dag wegwerken. Er liggen volgens het korps zo'n 700 eenvoudige zaken op de plank... Het gaat bijvoorbeeld om mishandeling, inbraak en oprichting. oplichting. Als voorlopige dag om de klus te klaren wordt 29 oktober genoemd. Er worden dan tientallen extra agenten ingezet en er komt ook hulp van andere korpsen. Als de proef slaagt gaan ook andere politiekorpsen hun achterstand in één dag wegwerken. In arnhem is een wurgerslang ontsnapt. Hij verdween vanochtend uit een terrarium in een woonhuis. Het is een koningspython van anderhalve meter... De politie in Zeeland heeft inwoners van Arnhemuiden aangeraden alert te zijn. Het weer. In Zeeland regent het al. En die regen breidt zich vanavond en vannacht uit over het hele land. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 16. Morgen overdag bewolkt en in de middag ook wat zon. Dan wordt het ongeveer 22 graden. Zaterdag af en toe zon, maar ook wat buien. Daarna koel en herfstachtig. ANEW verkeersinformatie. Het zijn vooral de wegwerkzaamheden die her en der in de randstad voor files zorgen. Dat is onder meer het geval bij Utrecht en bij Rotterdam. Een paar files springen eruit. Op De A2 loopt het vast op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Er staat tussen knooppunt Oude Rijn en Vianen 6 kilometer stil. Drie rijstroken zijn dicht. Omrijden kan vanuit Amsterdam vanaf knooppunt Oude Rijn op de parallelbaan en neem dan de A12 en de A27 de route via Houten. De A12 van Den Haag naar Utrecht is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Prins-Klausplein. Meteen vier kilometer fiede. De rechte Rijnstrook is dicht. En bij Rotterdam zorgt de afsluiting van de A20 nu dagelijks voor files. Vooral op de A16 loopt het nu vast vanuit Breda. Er staat voorknopend ter Brechtse Plein twee kilometer. Het NOS Radio in Carasso. Goedemiddag, 6 minuten over 5. Hevige protesten in Israël. Ook daar. Zometeen hoort u waarom boze burgers de straat op gaan. Eerst het onderzoek naar IMF-topvrouw Christine Lagarde. De Franse rechter heeft vandaag uh, bekendgemaakt dat er een onderzoek komt... want in haar functie als minister van Financiën in Frankrijk... heeft ze zich mogelijk schuldig gemaakt aan machtsmisbruik. Correspondent Frank Renaut in Parijs. Frank, wat zou zij uh, precies gedaan hebben volgens de verdenking? Nou, we weten inmiddels dat de officiële verdenking is... valsheid in geschriften en ontvreemding van overheidsgeld. Het gaat voor de duidelijkheid om de zaak Tapie. Om het geheugen nog even op te frissen. Ondernemer Bernard Tapie lag al sinds de jaren negentig... overhopen met de Credit Lyonnais Bank. En in 2007 besloot Lagarde... zoals toen inderdaad minister van Economische Zaken en Financiën... om niet justitie, maar een speciale commissie daarover te laten oordelen. Terwijl haar eigen adviseur zei... doe dat niet, laat justitie zijn werk doen. Dat is probleem 1 voor Lagarde. Die commissie besloot vervolgens om honderden miljoenen aan Tapie toe te kennen. En toen ontstond probleem 2, want Lagarde tekende daar geen beroep tegen aan... hoewel ze dat wel kon doen, en het ging om belastinggeld wat naar Tapie toe ging. Nou, bovendien lijkt er ook nog met het vonnis te zijn gefraudeerd... van die speciale commissie. Want er zijn wijzigingen op het laatste moment in aangebracht... waardoor Tapie nog eens tientallen miljoenen meer kreeg... dan aanvankelijk bedacht was. Nou, het onderzoek moet nu uitwijzen... wat was precies de rol van Christine Lagarde op dat moment bij die commissie. Want is dan de suggestie dat zij bevriend is met hem... of hem goed gezind is? Is, is dat dan de verdenking dat ze hem expres zoveel geld heeft laten geven? Ja, de suggestie is dat zij hem bevoordeeld heeft, dat ze hem geholpen heeft... dat hij veel geld in zijn eigen zak kon steken. En dat zou een ruildienst zijn, dat is de verdenking niet officieel... maar dat wordt gezegd een ruildienst omdat Bernard Tapie... een van de grote steunpilaren was van Nicolas Sarkozy bij de verkiezing in 2007. En heeft zij zelf al gereageerd op het nieuws dat er nu een officieel onderzoek naar komt? Nee, ze heeft zelf niet gereageerd. Haar advocaat Yves-Répiquet heeft dat wel gedaan en hij is hoopvol. Moi je j'y vois un avantage évident euh, c'est que cette euh, commission d'instruction va pouvoir euh, dissiper tout doute, toute ambiguïté et euh, décider que madame Christine Lagarde nou, het justitieel onderzoek zegt hij kan juist nu eindelijk alle twijfels wegnemen en aantonen dat Lagarde nooit een strafbaar feit heeft begaan. Dat is trouwens ook wat ze zelf zegt. Hè. Ze heeft altijd gezegd ik ben onschuldig. En dat heeft ze ook tegen het IMF gezegd toen ze daar een maand geleden werd aangesteld als opvolger van Dominique Stroscan. Want daar heeft ze dus over die zaak gesproken. He, heb jij er een verklaring voor dat dan nu in augustus, een paar jaar later, eh, wordt besloten tot een onderzoek? Dat is gewoon een hele slepende zaak geweest... omdat de kwestie natuurlijk dateert pas uit 2008. Toen kwam dat de vonnis van die speciale commissie waar we het net over hadden. Toen zijn er een aantal socialistische Kamerleden geweest... die daarover geklaagd hebben over de gang van zaken. Vervolgens is er een openbaar aanklager onderzoek gaan doen... en die heeft een aantal maanden geleden gezegd... dat hij dacht dat er niet iets in de haak was. En daarom is nu besloten om het officiële onderzoek te gaan doen. En al die tijd uh, kan zij gewoon, neem ik aan, uh, bij het IMF blijven werken... zolang er niks bewezen is? Ja, dat, daar gaan juristen hier wel van uit. Want de verdenkingen hier hebben weinig te maken met haar werk bij het IMF natuurlijk. Dit gaat om een interne Franse aangelegenheid. Ze heeft het IMF destijds al gewaarschuwd dat dit er ook aan zat te komen. En voor de landen die lid zijn van het IMF is het een beetje een onbegrijpelijke... en ook onbelangrijke interne Franse kwestie... waar ze eigenlijk niet te veel mee te maken willen hebben, zegt ze. Dus de verwachting is ja, Christine Lagarde kan bij het IMF gewoon voorlopig de werk blijven doen... zolang ze niet in staat van beschuldiging wordt gesteld. Frank Renaud was dat vanuit Parijs. Israël heeft te maken met felle demonstraties al wekenlang en het einde lijkt nog niet in zicht. Studenten in Tel Aviv kamperen nu al een tijdje op straat en dat doen ze uit protest tegen het gebrek aan woonruimte. En zometeen wordt er ook gedemonstreerd door ouders met kinderwagens. Nieuwsuur-correspondent Anki Regges staat bij een groep ouders. Anki, waar zijn uh, deze ouders met kinderwagens zo boos over? Nou, je kan zeggen dat er hier duizenden en duizenden jonge ouders met allerlei kinderwagens hier in, in een park staan, vlakbij het centrum van Tel Aviv, waar ook al die studenten in hun tentjes zitten. Nou, die mensen zijn boos over de enorm hoge kosten van de kinderopvang. En ze zeggen, luister, wij doen hier al het werk. Beide ouders werken meestal. De, iedereen die, die de, dient ook nog in het leger en gaat ook nog op reservedienst dienst iedere jaar, 45 dagen. En waarvoor moeten wij... ...zo ontzettend veel geld betalen voor, voor kindercresjes en dat soort dingen. Dus ze zijn hier nu bij elkaar, maken een heleboel lawaai, zingen... En, uh, ...en dansen hier met al die kleine kinderen. En dat is maar één van de grote protesten hier in Tel Aviv. Ja, dus want, nou, om, om even ja. bij die uh, uh, kosten van de crashes te blijven... ...zijn die dan recentelijk opgelopen? Nee, die zijn niet recentelijk opgelopen. Het is gewoon ontzettend duur. En als je, als je één kind in de crash hebt, is, is één ding. Maar als je twee kinderen in de crash hebt... Dan is het helemaal onmogelijk voor de mensen. Dat is bijna een hele maand salaris van een van de ouders. Wat alleen maar naar de opvang van die kinderen gaat. En ze zeggen dat kan zo niet zijn. We demonstreren dus nu. Ze zijn dus nu ook aan het demonstreren. Hier duizenden ouders. En die zeggen er moeten een verandering in komen. Het kan ook niet zijn dat, dat mannen dus helemaal geen, uh, geen uh, zwangerschapverlof uh, uh, krijgen. Dus na afloop van de bevalling. En dat ze meteen de volgende dag naar het werk moeten. Er moet gewoon verandering komen. En daar zijn ze voor aan het demonstre demonstreren. Maar dat, dat is maar één van de demonstraties van vandaag. Ja, want waar, die anderen die gaan over gebrek aan woonruimte. Waar zijn Isra Israëlische burgers nog meer boos over? Eigenlijk is all over alles. Het is echt een uitbarsting van, van onvrede. Iedereen die gaat de straat op vanochtend bijvoorbeeld... Het waren de taxichauffeurs die boedend zijn over de enorme hoge benzineprijzen. Uh, nu zijn het dus de kinderwagenouders. De leraren, leerlingen, die staan dus nu op het moment ook voor het huis van de minister van Onderwijs... omdat het onderwijs uh, bijna niet te betalen is. Uh, artsen en stagiaires die gaan dus binnenkort massaal ontslag nemen. Duizend artsen hebben al getekend dat ze ontslag nemen... omdat ze veel te lang moeten werken en veel te weinig daarvoor terugkrijgen sociale werkers... Je kan zeggen, heel Israël, die iets uh, die ergens bij hoort, die gaat nu de straat op. In ja. eerste tijd, alles staat in vlam. En heb jij dat, jij woont al ontzettend lang, daar heb jij dat aanzien komen? Nou, ik geloof dat niemand het aan heeft zien komen. Ik geloof dat men geïnspireerd is ook een beetje door de, Ara de omliggende Arabische landen. Daar werd getoond dat de burger, dat hij kracht heeft, dat hij de macht heeft om dingen te veranderen. En ik geloof dat... Het hier geweest, dus in Israël, terwijl het natuurlijk alleen tot nu toe over de Arabische landen heeft, is gegaan. En dat dat de mensen de moed heeft gegeven dat ze ook kunnen proberen om de zaken te veranderen hier in Israël. En is de regering daar gevoelig voor? Gaan die iets veranderen? Nou ja, ze komen af en toe bij elkaar. En uh, er is dus een of andere moeizaam uh, huis, uh, huisoplossingsprogramma gekomen. Nou, daar, gaat niemand, uh, daar is niemand het mee eens. Er wordt gezegd dat het niet tegen de regering is direct. Het gaat over de ontzettende de oneerlijke deling van, de, van, de, uh, van het geld hier in Israël. En dat de mensen die gewoon de middenklasse, want daar gaat het eigenlijk om, dat zijn de mensen die op dit moment uh, protesteren. De mensen die, die onderwijzers, leraren, sociale werkers, jonge echtparen, die moeten eigenlijk alles, alles betalen hier uh, voor, de, voor de hele zwakke klasse. willen dat het gewoon... Beter verdeeld gaat worden in de toekomst. En daar gaat het protest eigenlijk om. Het gaat er niet om dat Netanyahu moet hangen, zoals het geval is bij Mubarak in Egypte. Dat is niet de bedoeling. Ze dus willen gewoon dat het verandert. Dat er een verandering komt en dat de regering eindelijk luistert naar het volk. Zo staat Anki Regges tussen de boze moeders met kinderwagens. Anki Regges hoort u vanuit Israël. Zometeen Milieudefensie over het grote VN-onderzoek... naar 50 jaar oliewinning in Nigeria. De conclusies liegen er niet om. Daar is de grootste schoonmaakactie ooit nodig. Wijnand Zwaan, hoe op de weg? Ja, het zijn vooral de werkzaamheden die voor uh, hinder zorgen. Niet alleen bij Rotterdam, waar de A20 natuurlijk dicht is... richting Hoek van Holland. Het zorgt voor extra drukte op de ruit van Rotterdam. Maar vooral de A2 springt de ruit van Utrecht naar Den Bosch. Er staat voor Vianen 6 kilometer. Drie rijstroken zijn dicht. De alternatief is de A27. Er is een ongeluk gebeurd op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Voor het Prins Klausplein staat 4 kilometer stil. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso. Er is nog geen nieuws vanuit Amerika over Virginia Tech... waar een man gesignaleerd is die een wapen bij zich zou hebben. De campus is direct gesloten na dit bericht... maar we hebben nog uh, geen informatie of daar iets ernstigs aan de hand is... of dat het loos alarm is. Dan gaan we naar het centrum van Leeuwarden. Daar was ook alarm. Bij een bankgebouw eh, hebben ze de boel ontruimd vanwege een bommelding. Het gaat om een gebouw van de gemeentelijke kredietbank. Verslaggever Mark Robin Visser is op dit moment in Leeuwarden. Wat zie je daar, Mark Robin? Het gebied rondom de kredietbank is afgezet. En als ik het goed begrepen heb, is die bank sinds vanmiddag ontruimd. Ongeveer 50 mensen genieten nu van het zonnetje in Leeuwarden. Wouter de Vries van de politie Leeuwarden, hoe is de situatie? Nou, op dit moment uh, ziet het dat het allemaal heel rustig is. Maar dat hebben we natuurlijk allemaal gecreëerd om uh, een rustige werkplek te, te krijgen. Want, want we hebben om twee uur, uh, tussen twee uur en tien minuten over twee, zijn de twee telefoontjes bij de kredietbank binnengekomen. En de bedrijfshulpverlening is wat dat betreft toen ingeschakeld. Die heeft in alle rust, op advies ook van ons, alle 50 werknemers uit het, uh, uit het gebouw mee te halen. En vervolgens hebben wij, in een, uh, ongeveer met een diameter van 500 meter, uh, de hele situatie hier afgezet om zo rustig mogelijk te kunnen werken. U neemt die bommeldingen serieus. Is er bij de politie ook eens binnengekomen? Of niet? Nee, niet bij ons zijn er binnengekomen. Er zijn twee, twee telefoontjes bij het bedrijf, bij de bank zelf binnengekomen. Wat gebeurt er nu op dit moment in het gebouw? Nou, op dit moment zijn er acht collega's van mij die, uh, die gespecialiseerd zijn in de beoordelen van, van explosieven. Die, uh, die gaan een, een zoektocht in het gebouw doen. Om te kijken van of er inderdaad ook verdachte pakketjes zijn binnengekomen of ergens liggen. Nou, vanuit die informatie gaan wij verder werken. We hebben de EOD, de uh, hebben Opruimingdienst, gewaarschuwd. Die staat op scherp. Dus zodra wij denken van het moet uh, toch gespecialiseerd ontruimd worden. Dan is één telefoontje naar uh, deze mensen toe en ze zullen hier uh, nou, binnen no time zijn. Weet u waar u naar zoeken moet eigenlijk, in, nou, dat, in dat gebouw? Er wordt gesproken over een envelop, een envelopachtig iets. Maar ja, in een bank zijn we wel meer enveloppen te krijgen. Dus ja, we weten het niet. We zullen alles zullen we goed, uh, door, ja, goed doorzoeken. U staat hier nog wel even. Absoluut, absoluut. Het is gelukkig mooi weer. En laten we hopen dat het meevalt. Mark Robin Visser vanuit Leeuwarden, waar de kredietbank dus is ontruimd vanwege een bommelding. Er is veel te doen om Shell in Nigeria deze dagen. Gisteren zei Shell aansprakelijk te zijn voor twee olielekkages in Nigeria. Vanmiddag is het rapport van de Verenigde Naties uitgekomen... over milieuvervuiling in Nigeria en dat ligt er niet om. En ook daar komt Shell in voor. Nou, dan heb je ook nog meerdere rechtszaken tegen het bedrijf... waar ook Milieudefensie bij betrokken is. Hans Berkhuizen is de directeur van Milieudefensie. Goedemiddag. Goedemiddag. U heeft al een blik kunnen werpen op dat rapport van de Verenigde Naties...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 Uh, zijn vervuild met benzeen. dat is een kankerverwekkende stof... met concentraties die gewoon duizendmaal boven de normen liggen. Dus het is heel dramatisch, het is heel omvangrijk. En het duurt dertig jaar om dit allemaal uh, op te ruimen. W wat moet je je voorstellen bij zo'n enorme operatie? Heeft u daar al een beeld bij? Nou, ook wij zitten daar uh, over te worstelen. Wat we weten is in ieder geval dat Shell altijd heeft gezegd... dat zij hun vuil opruimde. Maar nu in dit rapport wordt aangetoond... dat de mate die Shell in het verleden heeft genomen... In ieder geval absoluut niet effectief zijn. Dus uh, wij vrezen dat het echt heel grootschalig moet zijn. Uh, grote stukken grond afgraven. Uh, en ook vooral vanuit de grond beginnen. En daarna pas de beken, omdat die grond steeds weer uitspoelt naar die beken, en naar het grondwater. Dus je moet uh, echt uh, heel omvangrijk gaan, uh, gaan saneren. En wat is de status van dit rapport? Uh, wie heeft zich daaraan gecommitteerd, aan die uitkomsten? Nou ja, voorlopig, voor zover ik weet, nog niemand. Het is een onderzoek in opdracht van de Nigeriaanse overheid... uitgevoerd door uh, UNEP, dat is het uh, Milieubureau van de Verenigde Naties. Uh, voor een deel ook betaald door Shell. En uh, daar hebben... ...duizenden deskundigen uh, aangewerkt en ook reviews gehouden. Dus uh, wij kunnen ons niet voorstellen dat uh, niet Shell of en de uh, overheid Nigeriaanse niks overheid mee niks mee doen. Want het is zo evident duidelijk dat er iets moet gebeuren. En uh, Shell heeft ervoor aan meebetaald. Uh, Shell wordt toch niet gespaard erin. Krijg ik in ieder geval even zo op het eerste gezicht de indruk. Nou, laten we zeggen, uh, het wordt heel voorzichtig geformuleerd in het uh, rapport... Maar de effecten zijn zo omvangrijk en men geeft wel duidelijk aan... waardoor die effecten zijn ontstaan en wat de effecten zijn, hoe omvangrijk ze zijn... en wat de maatregelen uit het verleden teweeg hebben gebracht om dat te voorkomen en te vermijden. Dus men geeft vrij direct aan dat Shell niet goed opereert. Mm. En um, Shell heeft gisteren toegegeven hè, dat ze in ieder geval in 2008 bij twee lekkages, dat ze daar uh, verantwoordelijk voor zijn. Verwacht u nu dat ze met dit rapport in de hand meer van dat soort ja, bekentenissen gaan doen? Nou ja, dat hopen wij wel, maar dat zal voorlopig ook nog aan de rechter zijn. Onze zaak samen met vier Nigeriaanse boeren ligt nu bij de rechter. Die zal daar uiteindelijk een uitspraak over moeten doen wie schuldig is. Laat onverlet dat de omvang van de verontreinigingen groot zijn en dat Shell als operator van die oliewinning sowieso verantwoordelijk is voor het opruimen daarvan. En dat de politiek in Nigeria om dit rapport gevraagd heeft, is dat een, een goed teken? Kan je daarmee hopen dat ze? dat ze er in ieder geval iets mee gaan doen? Ja, wij vinden dit een heel goed uh, signaal. En eigenlijk vinden we ook het feit dat Shell gisteren... dan twee cases heeft toegegeven, ook buiten Nigeria. Dat, in Nigeria zijn er ook al wat rechtszaken geweest. Dat is wel het nodige gezegd. Maar Shell heeft altijd bestreden dat uh, zeg maar de moedercompagnie Shell... verantwoordelijk is. En dat hebben ze dus altijd buiten uh, uh, Nigeria beweert... nou, nu hebben ze voor het eerst buiten Nigeria toegegeven... dat ze wel verantwoordelijk zijn. En dat is precies ook ons punt. Wij zeggen dat Shell internationaal, gewoon het grote Shell, is verantwoordelijk voor wat er gebeurt. En dus ook aanspreekbaar op wat er gebeurt. En dus verantwoordelijk om het ook op te ruimen. Ja, dat is in ieder geval ook wat u in, in de rechtszaken waar u bij betrokken bent uh, wilt aantonen en voor elkaar wilt krijgen. Dat is namens boeren uit, uit dat gebied, hè, het Ogonie gebied waar uh, dit rapport over gaat. Kunt u van bijvoorbeeld een van die boeren beschrijven wat er met die boer is gebeurd? Nou ja, dit is bijvoorbeeld Erik Doe, die is ook pas nog in Nederland geweest. Die uh, is afhankelijk van landbouw en had een aantal visvijvers. Zijn bedrijf kweekte ook vis in die visvijvers. Dat is allemaal niet meer mogelijk. Het is allemaal vervuild. De vissen zijn dood en uh, nou ja, het voedsel wat je nog van het land zou kunnen halen... dat is niet veilig meer om te eten. Dus eigenlijk is die bedrijf is gewoon helemaal omzeep geholpen. Ja, en heeft hij ook last van zijn gezondheid gekregen door de vervuiling? Uh, ja, dat is niet zo aantoonbaar. Wel geeft uh, het rapport aan dat in ieder geval uh, eigenlijk bijna alle mensen... dat is al 50 jaar aan de gang, in dat gebied uh, gezondheidsproblemen zullen hebben. Maar we hebben niet directe aanleiding uh, en aanwijzingen... dat een van onze vier boeren zeg maar, uh, daadwerkelijk uh, leidde aan hun gezondheid. En de politiek in, in Nigeria die is er nu dus serieus mee aan de gang. Dat, dat is volgens mij wel een breuk met het verleden... Hè, dat dit 50 jaar uh, heeft kunnen duren. Ja, In het verleden heeft uh, de overheid vooral de winsten afgeroomd van Shell en zich uh, volstrekt uh, afgekeerd en afgewend van de eigen bevolking die wel de lasten hadden, maar niet de lusten van uh, de enorme rijkdom in feite, die uh, onder de bodem van Nigeria ligt. Ja, en is dat dan de, de nieuwe president of waardoor is dat veranderd? Ja, dat is sowieso invloed van een nieuwe president. En die heeft ook een adviseur die uit, zeg maar, de milieubeweging komt. Die hem ook met raad en daad hierin bijstaat. Dus. Wij merken dat men nu ook veel serieuzer naar dit soort problemen kijkt. 30 jaar is er voor nodig om het op te ruimen. 1 miljard dollar. Ik, ik, ik stel me voor dat daar nog ongelooflijk lang over gesproken gaat worden. Ja. Wie en wat dat allemaal gaat doen. Ja, maar vergeet niet: dit is een onderzoek in Ogoniland. Dat is een deel, een klein deel van de Niger-Delta. Uh, die vervuilingen die zijn veel omvangrijker. Dus met 1 miljard dollar komt Shell zeker niet weg. Het zal vele miljarden dollars moeten gaan kosten voordat ze het hele gebied schoon hebben. En daar, Overigens uh, hebben, uh, ja. ze, hebben ze anderhalf miljard dollar winst per jaar op uh, de oliewinning. Dus er is ook wel wat geld uh, beschikbaar. Nou, u zal daarvoor ijveren, in ieder geval namens Milieudefensie. Van Shell hebben wij nog geen reactie, zeg ik er even bij voor de zekerheid. Uh, Hans Berghuis, ik dank u wel, directeur van Milieudefensie. Graag Goedemiddag. Goedemiddag. De NOS Radio route.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 Maar er staan ook de containers. En dan gaan we ze even doorheen ritselen en rommelen. Iemand zin in lekkere gevulde koek? Ja, lekker. heb ik wel zin in trouwens. Heerlijk. Die halen we zomaar even uit de vuilnisbak. Hè? Dat heet nog eens Dumpster Diver. Mm. Ja, Dank er, wel. Er zat een, er zat een, er zat een uh, gaatje in de verpakking. Ik ga even dieper in, hoor. Ja, jij krijgt er gewoon helemaal in. Ah, we hebben sla. Jeetje. Dan hebben we een uh, lasagne. Nou zijn we hier omdat deze kruidenier zijn beleid zou hebben aangepast. En uh, zo min mogelijk afval heeft beloofd te produceren. Maar dat wordt hier in ieder geval gelogen straft. Goedemiddag. Jeroen de Jager. Kees van Walliet. U bent er al? Ik ben er al. Nou, we zijn maar eens even naar binnen gegaan ook, uh, van deze grote kruidenier. De grootste van Nederland misschien wel. Met een van de directeuren, Kees van Vliet. Ja, goedendag. Goeiedag. Goedendag. Ga naar de versafdeling. Eens even kijken of we ja. veel gaan weggooien of niet. Ik zeg, verbaasd uit u. Want we hebben net uh, gezien even in die rugzak van uh, Robin, de dumpsterdiver, Dat daar toch hier achter in die containers zoveel producten lagen. Ja, nou wij we hebben uh, winkels op, in heel veel verschillende buurten met heel veel verschillende mensen. Dus dat daar af en toe zaken in containers terechtkomen wat wij liever niet hebben. Dat, uh, dat kan gebeuren. Uh, dus ik, ben daar wel, uh, uh, ik vind het vervelend dat het gebeurd is. Uh, maar in zekere zin verbaast me dat niet. Is het beleid van uh, dit bedrijf om zo min mogelijk afval uiteindelijk te produceren? Nou, het, het beleid is dat wij een heel slim bestelsysteem hebben. En ervoor zorgen dat uh, de juiste producten in de juiste winkels in de juiste hoeveelheden aangeboden worden. Uh, en, en het resultaat daarvan is dat er zo weinig mogelijk overblijft. Dat lukt? Dat lukt heel erg goed. We hebben een, een heel slim bestelsysteem. Uh, Want hoeveel van deze winkel bijvoorbeeld komt er uiteindelijk toch weer terug bij jullie? In iedere schakel, zowel bij de leverancier als bij onze distributiecentra als in de winkels, hou je altijd uh, een kleine uh, percentages over. Tuurlijk. En dat is, dat is op het totaal fractioneel. Maar omdat Albert Heijn natuurlijk wel uh, veel winkels heeft en het altijd gaat om grote volumes... is alles bij elkaar opgeteld, zijn er natuurlijk nog steeds uh, aardige uh, hoeveelheden. Nou, wat er dan uiteindelijk na alle zorgvuldige afstemming nog overblijft, de winkels... dat gaat uh, terug naar onze distributiecentra. En dat wordt vervolgens afgevoerd naar vuilverwerkers die dat vergisten... en daar vervolgens weer groene stroom van maken. Is dat nieuw, dat beleid? Dat, dat, dat is al jaren. Dat dus, is al jaren ja, ja, we hebben wel in de afgelopen jaren vers, verscherpte maatregelen genomen... Om, eh, om, om gewoon minder weg te gooien. Is dat ook ingegeven door economische motieven, zal ik maar zeggen? Als je in tijden leeft uh, van wat katten en minder economische groei... dat dat interessant is om te doen? Het, het, het mist nijdt aan meerdere kanten. Want uh, hoe, meer, hoe minder wij hoeven weg te gooien... Hoe, hoe meer we eraan kunnen verdienen. Dus we gooien niet, niet graag iets weg. Maar het is natuurlijk ook gewoon doodzonde. Uh, vooral ook om goede uh, artikelen weg te gooien. Dat doet ook gewoon uh, pijn... als je, als je ziet dat, dat dat terug moet naar de, naar de vuilverbranders... De eerlijkheid gebied wel te zeggen dat door natuurlijk de aandacht die de crisis heeft gegeven aan mensen die minder te besteden hebben en dergelijk, hebben we wel gezegd van zouden we toch niet zo'n zo traject van de voedselbank uh, moeten opzetten om, ja, om, om ook te zorgen dat die producten bij de mensen terechtkomen die van die voedselbank gebruiken. Is het dus werkelijk waar dat u als grote kruidenier uh, door die crisis maatschappelijker bent gaan ondernemen? Ja, of dat dan alleen door de crisis komt. Je moet altijd, je, we, zijn al, we zijn ons altijd bewust van onze positie. We, we, we zijn maar die, die lijn naar de voedselbank is geïntensiveerd? Die is geïntensiveerd. Die, die hebben we in de afgelopen drie jaar hebben we die opgebouwd tot de situatie... dat we nu een, een landelijke dekking hebben. En eigenlijk hebben we dat pas sinds kort. En welke producten komen daar dan precies bij die voedselbank terecht? Dat is vlees, vis, kip, gebak... En we gaan starten met uh, vers gesneden groenten. Dus in iedere schakel hou je nou eenmaal iets over. En dat gaat gewoon gratis naar de voedselbank. Ja, da dat, uh, dat gaat gratis naar de voedselbank. Dat doen we met veel plezier. Wow, wat hebben we hier? Een pakje. We hebben. de Gauwkos, kieltjes, bokgroenten. Wow, dit is een buis. We had ook er geen uit. Ja, hier kan je nog wel uh, lekker van teer.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 Gisteren erkende Shell verantwoordelijkheid voor een deel van de vervuiling. Het ministerie van Financiën noemt het op dit moment niet zinvol... om een nieuwe discussie te beginnen over het steunfonds voor noodleidende Eurolanden. Het ministerie reageert op een oproep van commissievoorzitter Barroso om het fonds te heroverwegen. Hij wil een evaluatie en vindt dat de 750 miljard die er nu in zit niet genoeg is.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 Vanuit het zuidwesten trekt bewolking Nederland binnen. En van tijd tot tijd valt er lichte motregen uit. Ook komende nachten hebben we te maken met veel bewolking. En af en toe regent het dus. En het koelt af naar zo'n 17 graden. Echt koel cool is het dus eigenlijk niet te noemen. En dan morgen overdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Helemaal droog blijft het niet. Want lokaal, zeker in het binnenland, verwacht ik nog wel een enkele bui. En het wordt zo'n 20 graden aan zee en 23 in het binnenland. En zaterdag en zondag beginnen beide dagen eigenlijk overwegend bewolkt. Ik denk in de middag dat er wel wat zon erbij komt, zeker in het westen van het land. Dan is het nog steeds zo'n 21 graden, maar vanaf maandag is het wel een stukje frisser met zo'n 17 graden. Aan ah, de B verkeersinformatie Er staat in totaal 40 kilometer file. Het zijn vooral de wegwerkzaamheden her en der in de Randstad die voor files zorgen. Dat is onder meer het geval bij Utrecht en bij Rotterdam, want daar is de A20 dicht. De files die eruit springen staan op de A2, Utrecht richting Den Bosch... tussen knooppunt Oude Rijn en Vianen, 6 kilometer... Door werkzaamheden zijn er drie rijstroken dicht. De alternatief is de A27. Bij Rotterdam is het op de ruit van Rotterdam duidelijk drukker... dan je zou mogen verwachten, omdat de A20 naar Hoek van Holland dicht is. Op de A4 loopt het vast van Hoogvliet naar Vlaardingen... voor knoopend Ketelplein 3 kilometer. En de A16, Breda, richting Rotterdam... voor de wegafsluiting bij knoopend Terbrechtseplein 3 kilometer. Worldticketcenter.nl, verkozen door beste vliegtickets van Nederland. Worldticketcenter.nl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 Drie minuten over half zes. Zometeen gaan we praten over de vraag of er vroeger misschien twee maanden waren in plaats van één maand, dat zeggen wetenschappers namelijk. We gaan eerst naar Jacqueline Ekman in Washington om te praten over de situatie op het terrein van Virginia Tech. Daar zou een man rondlopen met een wapen. There have been people that were stopped and questioned and they were ruled out. And again, we have not found the person matching the description that was given. To just to clarify, no one is in custody. No one is in custody. That's correct. Er is niemand opgepakt. De woordvoerder van de politie zei dat uh, zojuist. Jacqueline Ekman, uh, heb jij inmiddels al wat meer gehoord? Nee, de campus is nog steeds afgesloten en dit is inderdaad allemaal naar aanleiding van het feit dat er drie jongens een, een man zijn tegengekomen die uh, met iets rondliep wat leek op een pistool. Hij uh, was bedekt met een doek, dus helemaal zeker wisten ze niet. En die man liep in de buurt van um, een campusrestaurant en uh, er is een duidelijke omschrijving ook van deze man... Uh, met ja, donkerblond haar, uh, blauw met wip gestreept t-shirt, bruine sandalen. Ze hebben meteen een melding van gemaakt en uh, de campus is meteen gesloten. Maar inderdaad, zoals je net al zei, er is nog niemand gearresteerd. En, uh, alles is dicht, mensen worden geadviseerd om binnen te blijven... en de deur op slot te doen. De politie doet onderzoek en ik neem aan dat iedereen zo alert is... Uh, vanwege de schietpartij in, in 2007, toen flink wat studenten zijn neergeschoten. Ja, inderdaad. Het verklaart ook uh, de, de enorme paniek... ook terechte paniek in, in zekere zin. Uh, in 2007, 32 mensen zijn er toen neergeschoten door een student. En de universiteit heeft toen een hoop kritiek uh, gekregen... omdat ze, na, nadat hij de eerste twee mensen had doodgeschoten... niet meteen alles hadden dichtgegooid... maar dat het echt beschouwd hadden als een soort plaatselijk incident. En toen is die jongen vervolgens verder gaan lopen... en uh, naar andere gebouwen om vervolgens nog meer studenten neer te schieten. Dus de, de politie. De politie en de universiteit heeft toen een hoop kritiek over zich heen gekregen... en daarom nu deze extra maatregelen, alles dicht voor de zekerheid. Jacqueline Ekman, tot zover over Virginia Tech. De aarde had vroeger niet één, maar twee manen. Dat zeggen twee Amerikaanse astronomen. Wetenschapsjournalist Govert Schilling, goedemiddag. Goedemiddag, Lucella. Hoi. Hoe komen ze daarbij? Ja, het is een, een beetje een ingewikkeld verhaal... maar er is iets geks met de maan zoals wij die kennen... Die heeft een korst, net zoals de aarde, een gesteente korst aan de buitenkant. Maar bij de maan is die aan de achterkant veel en veel dikker dan aan de voorkant. En niemand heeft ooit kunnen verklaren hoe dat komt. En nu denken die twee sterrenkundigen, na allerlei computerberekeningen... dat die dikke korst aan de achterkant, dat dat eigenlijk de restanten zijn... van een tweede maan die op de onze eigen maan terecht is gekomen. En daar zijn dan delen op blijven plakken? Ja, je zou je kunnen voorstellen dat zo'n tweede hemellichaam... wat een kleinere maan is geweest, die is tegen, die van, tegen de grotere maan aangeknald... is helemaal in stukken uiteengevallen en uh, compleet verbrijzeld. En het materiaal heeft zich over een heel halfrond van de maan verspreid. Dus de achterkant van de maan zou voor een deel misschien afkomstig kunnen zijn... van een ander hemellichaam. En overtuigt jou dat... Ja, weet je het ingewikkelde met dit soort dingen? Eh, als dat gebeurd is, als er zo'n tweede maan is geweest, dan is dat een paar miljard jaar geleden, kort na het ontstaan van de maan, moet dat plaats hebben gevonden. En die botsing natuurlijk ook. Er was niemand bij om daar foto's van te maken... of om dat te meten, dus je kan dat niet zien. De enige manier waarop je dat kan doen... is dat helemaal in een computer nabootsen. Al die berekeningen gaan doen en kijken van... als we die bolletjes nou eens op een bepaalde manier... met elkaar laten knallen... kunnen we dan die dikke maankorst verklaren. Ja, dat kun je duizend keer achter elkaar doen... met verschillende beginsituaties. En uiteindelijk vind je dan wel een Een maandje keer... dat daarbij past. Ja, dan vind je wel een keer iets wat erbij past. Dus... Hmm. Uh, ja, is het overtuigend? Ik weet het niet. Maar dat gaat misschien wel binnenkort gebeuren, want we gaan... Dit najaar weer nieuwe ruimtesondes naar de maan toe... die hele nauwkeurige metingen gaan doen aan het zwaartekrachtveld. In de toekomst komen er misschien nieuwe landingen... die de samenstelling precies kunnen uh, uh, meten en de leeftijden van die gesteenten. En dan zou je erachter kunnen komen of dit verhaal klopt. Ja, maar dan nog kan het ook misschien nog ergens anders vandaan komen, of niet? Ja, het zou kunnen, maar het is toch op dit moment wel de meest waarschijnlijke optie. Het, het grappige is ook, uh, het idee is dat onze eigen maan... Ook al het resultaat is van een gigantische botsing van een hemellichaam met onze eigen aarde. Uit die brokstukken zou de maan zijn samengeklonterd. Uh, er zijn hele sterke aanwijzingen dat dat zo is gegaan. En als je dat probeert te begrijpen, dan is het eigenlijk logisch dat er niet één maan is uit, uh, tevoorschijn is gekomen, maar dat er een paar van die hemellichamen zijn samengeklonterd. En dan is het niet zo gek om te verwachten dat die na een tijdje ook met elkaar in botsing zijn gekomen. Ja, en dat, dat, dat is leuk om te weten als dat zo is. Kan dat ook nog iets anders verklaren uit het heelal als het zo was? Lost het ook nog andere vraagstukken op? Nou, het is misschien eerder andersom. Uh, een aantal nieuwe dingen die de laatste tijd zijn ontdekt... die, die, hebben, uh, die geven een beetje aanleiding om, om hierin te geloven. Er zijn ook bij andere... Planeten uh, en bij andere uh, dwergplaneten, zoals bij Pluto bijvoorbeeld... is ook gevonden dat die één grote en een aantal kleine manen hebben. En die zullen in de toekomst uh, zullen die misschien ook met elkaar in botsing komen. En dat doet vermoeden dat als er van die botsingen plaatsvinden... die hele grote, zware botsingen waar samenklonterend materiaal uit uh, ontstaat... dat je dan inderdaad vaak één groot hemellichaam en een aantal kleintjes hebt. En alles bij elkaar geeft het uh, sterrenkundige wat meer idee dat de begintijd van ons zonnestelsel, toen de aarde nog maar net bestond... dat dat echt een hele gewelddadige periode is geweest. Ja. En dat dat idee dat het allemaal pais en vree is geweest daarboven <lacht> aan de hemel... dat, ja, dat klopt eigenlijk niet. Het is niet. net zo erg als de aarde. Ja, alleen gelukkig heel erg lang geleden. En we hoeven daar nu niet meer zo bang voor te zijn. We hoeven ons daar geen zorgen meer over te maken. Eén zorg minder. Govert Schilling, dank voor jouw uitleg bij de theorie van de Amerikaanse wetenschappers. Graag gedaan. Goedemiddag. De avond valt en veel Syriërs maken zich dan op voor het avondgebed. In veel steden zie je dat veel mensen na dat avondgebed de straat op gaan om te betogen tegen het regime van president Assad. Zo ook in Hama, waar het Syrische leger sinds het begin van de ramadan... met veel geweld probeert die protesten de kop in te drukken. Syrië is daar inmiddels door de VN-veiligheidsraad voor op de vingers getikt... Moussana Arya is van Syrische afkomst. Hij woont in Nederland en heeft dagelijks contact met zijn familie in Syrië. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Het grootste deel van uw familie woont in een andere stad, in de stad Homs. Ja, klopt. Um, u heeft ook uh, bekenden in Hama um, mm -hmm. wonen. Als we even bij Hama eerst stilstaan. Wat, wat hoort u over de situatie daar op dit moment? Ja, ik heb toevallig een, een uurtje geleden mijn familie gebeld in Homs... Ja, over wil uh, wil u weten of over... Hama. Nou, eigenlijk over allebei. Laten ja, okay. we anders met Hans beginnen. Met Hans, uh, wat heb ik begrepen, dat uh, er gisteren en gisteravond uh, de hele nacht door, uh, was in mijn uh, wijk een uh, Hans dat is Bert en Bert het Boor tussen. Het was echt een hele grote uh, vuchtenpartij en uh, heel veel geschoten. En wat heb ik begrepen, dat gewoon... Uh, een van de geheime dienstgebouwen uh, uh, die is aangevallen en, uh, ja, uh, in de stad. Dus uh, ja, de leger heeft de zijkant van de stad of die oude stad uh, heel hard aangevallen voor twee nachten. Maar uh, de boosheid vandaag is heel hoog. In Homs was er een nieuws die uit Hama gekomen. Dat een, een ziekenhuis die Horani heet... De uh, stroom is afgevallen door de uh, leger daar. En alle kinderen in de kofozen zijn, uh, of de baby's in de kofozen zijn dood allemaal. Ach, ja. en, en dat bericht bereikt dan Homs? En, en jaagt dat dan ook het protest verder ja. aan in Homs? Ja, die mensen zijn hartstikke boos. En, en uh, ja, het wordt, uh, ja, ik weet niet wat gaat gebeuren. En, en zie je dat mensen van Hama naar Homs vluchten en, ja. en, en misschien ook wel omgekeerd? Ja, nou, omgeke uh, uh, rond een paar honderd families die zijn uh, uit Hama gevlogen, dat weet ik uh, zeker. Ja, naar Homs, uh, ja, alleen maar vrouwen en kinderen, mannen die gingen niet uh, weg uit, uit de stad. En uh, ja, de situatie heel erg. Uh, uh, het gaat over, de, twee, de laatste twee dagen is echt bijna honderd mensen ook dood. In, in de stad Hamma? Ja, in Homs waren gewoon drie of vier de laatste twee dagen. En uw familie, kan die gewoon nog de straten op in Homs om bijvoorbeeld boodschappen te doen of, of nou, naar werk te gaan? Ja, het is ramadan daar en het is heel moeilijk. Uh, vooral financieel, uh, mensen met, uh, ja, die, die uh, een beroep hebben, die gewoon zitten thuis zonder werk. Ze kunnen niks doen. Uh, behalve ambtenaren die, wel, uh, die krijgen wel salaris eind van de maand, maar uh, uh, durende de week uh, woensdag en donderdagochtend mensen kunnen wel uh, de, de straat in en uh, ja iets kopen voor de hele week bijna, maar de rest van de dagen niet van ja. de week niet. En wij, wij horen dat het ontzettend moeilijk is al maandenlang om contact te onderhouden met Syrië. Um, hoe bereikt u de stad Homs als u contact met uw familie heeft? Nou die uh, uh, de mobiele telefoon die doet het wel. En Hans, uh, die vastnummers doet het ook wel. En uh, Hama, heb ik begrepen, in, in een paar wijken, die uh, mobiele doet het nog wel. Maar uh, de vastnummers niet. Die is allemaal het uh, gewoon. Goed, nou, niet alleen in Hama is het dus uh, uh, ontzettend onrustig. En worden er slachtoffers gemaakt, ook in de stad Homs. Mousana ja. Arja, ik dank u wel voor uw verhaal Graag gedaan. over Syrië. Zometeen gaan we praten over de Braziliaanse stad Sao Paulo. Die heeft geen plannen voor een gay pride, zoals die dit weekend in Amsterdam wordt gehouden. Nee, ze krijgen daar een hetero pride. Wijnand Swan bij de ANWB. Het is goed te merken dat het uh, flink is gaan regenen. Er uh, uh, staat in totaal 50 kilometer file. Toch echt wat meer dan we hadden verwacht. Het zijn ook de werkzaamheden die voor veel oponthoud zorgen. Ten zuiden van Utrecht op de A2 naar Den Bosch 6 kilometer bij Vianen. Op de A15 naar Europort loopt het vast. Uh, Voorknopend Vaanplein 4 kilometer. Dat komt door omrijders voor de afgesloten A20 naar Hoek van Holland. Ook loopt het vast op de A4. Voorknopend Ketelplein richting Vlaardingen. En op de A16 Breda richting Rotterdam. voor Knoop en Terbrechtseplein, 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. Ja, zoals gezegd, zaterdag hier uh, de Gay Pride in Amsterdam. Een bonte optocht waarmee uh, onder andere homoseksuelen hun emancipatie vieren. Nou, je ziet dat dat een fe wereldwijd fenomeen is. Maar in Sao Paulo dus wordt nu gesproken over een hetero-pride. Correspondent Marjon van Rooyen. Uh, uh, Marjon, waar komt dat vandaan? Uit de gemeenteraad van uh, São Paulo Een meerderheid uh, in de gemeenteraad heeft uh, besloten... Dat, dat er een wet komt dat de gemeente uh, de, de, op de derde zondag van december... dus rond kerst, die uh, hetero moet houden. Uh, officieel moet de gemeente dan mensen aanzetten... om hun moraal in goede manieren te bewaren. Het is ter verdediging van degene die echte mannen... en echte vrouwen willen blijven. En... Uh, het gaat erom, zeggen de uh, ontwerpers daarvan... Uh, dat uh, het maar eens afgelopen moet zijn... met al die privileges van, homo en lesbisch, van de homo- en lesbische gemeenschap. En dan met name zeggen ze... de Gay Pride mag elk jaar wel op de Avenida Paulista lopen. Dat is de groot, grootste verkeersader van Sao Paulo. Maar wij, met onze Mars voor Jezus... van de Evangelische Kerken, wij mogen dat niet. Want het, het komt vanuit de Evangelische Kerken, dit initiatief... Ja, ja, het zijn echt de christelijke leiders van die machtige evangelische kerken... die ook overal in de politiek grote lobby's hebben. En, en je moet je voorstellen, in Brazilië is het onderwerp gay en lesbisch... nog helemaal niet zo makkelijk. Het is echt pas sinds kort dat het Hoge Rechtshof bijvoorbeeld besloten heeft... Dat homoparen dezelfde rechten hebben als heteroparen. Nou, dat was echt de grootste overwinning voor de, voor de, voor de homogemeenschap ooit in Brazilië. Want ze werden echt altijd verschrikkelijk aan de kant gezet. Er is nog ontzettend veel weerstand in dit macho Brazilië eh, tegen alles wat maar riekt naar homo- of, of, of lesbisch eh, gedrag. of, of zelfs maar de rechten daarvan. Je moet je voorstellen, afgelopen jaar 200. Uh, 60 homoseksuelen vermoord. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. En dat heeft ook weer alles te maken met het feit... dat ze toch meer uit de kast komen, meer rechten eisen. En dan zie je dus nu deze, ja, toch heel uh, um, heftige tegenbeweging komen. En die wet die, uh, is pas van kracht op het moment dat de burgemeester die ondertekent. Zit het erin dat hij dat gaat doen? Hij heeft er nog niks over willen zeggen... Maar het is natuurlijk wel schrikken hè, dat een meerderheid van de gemeenteraad het al aanneemt. Uh, maar hij heeft wel het recht om uh, zijn veto uit te spreken. Het is een conservatief, maar ja, je weet het niet. En nu probeert uh, ja, de, de gemeenschap van, van, uh, van homoseksuelen uh, de burgemeester te vragen om dat veto uit te spreken. Om ze zeggen, ja, dit is natuurlijk een schande voor de stad, de grootste stad van Latijns-Amerika... Uh, Rio, de andere stad in, uh, in, in Brazilië, heeft nu net een heel erge pro-gay-politiek aangenomen. Want ze willen toeristen trekken, op het, ook op het, op het gay-image van Rio de Janeiro. Dat wordt gesteund door de burgemeester van Rio, zegt de, de gay-beweging. Daar, daar uh, zeker zometeen als het WK komt en de Olympische Spelen komen, daar kan je als São Paulo niet bij achterblijven. Marion Farro, je hoorde u. De afgelopen jaren zijn hier in Nederland allerlei bouwprojecten vertraagd... soms ook afgeblazen vanwege een zeldzaam dier of een zeldzame plant. Nou, deze week laten we horen hoe het sindsdien met die projecten gegaan is. En je ziet soms dat er natuur ontstaat op plekken waar je het niet verwacht. De Nederlandse wetgever laat zich niet gek maken... door die onvoorspelbaarheid van de natuur. Die heeft een regeling voor tijdelijke natuur bedacht. Over nieuwe natuur gesproken. Hier een verzameling uh, mammoetbotten... Het is allemaal gelabeld. Mammutus primigenius wolhaarige mammoet. En die is opgediept uit het zandzuiggebied Maasvlakte 2. Nieuw land zover het oog uh, reikt. Ja, dat klopt. We kijken hier vanaf het bezoekerscentrum naar de nieuwe Tweede Maasvlakte. En dat land dat ligt ongeveer een kilometer of vijf, zes uh, de huidige Noordzee in. Mm -hmm. En de eerste kademuren verrijzen al voor uh, de containerschepen die hier moeten aanmeren. Dat klopt, de eerste kadermuren zijn in oktober van dit jaar gereed. En het is dan de verwachting dat ongeveer een jaar later de eerste schepen ook hier gaan aankomen. Ik ben samen met Jan Putters, de natuurman van het havenbedrijf, zo'n 10 kilometer in de richting van Rotterdam gereden. Waar de haven al veel meer tot ontwikkeling is gebracht. Hier staan al allemaal bedrijfsgebouwen, enorme opslagtanks voor olie. Raffinaderijen in de verte containerterminals. Maar ook hier zijn nog van die plekjes die niet onmiddellijk een bestemming hebben gekregen. En daar kan de natuur nog even haar gang gaan. Heel veel boerenwormkruid en heel veel teunisbloemen. En slangenkruid, dat zie je hier nou niet, maar dat zijn die blauwe bloemen. Dat zijn echt de drie soorten die in de haven het meeste tegenkomen in de bermen. Maar wij mikken erop en hopen ook dat er orchideeën zich gaan ontwikkelen. We laten het niet helemaal dichtgroeien, als we aan dit stuk helemaal niets doen, dan wordt het één groot bos. U bent uh, op en top natuurman, maar op uh, de auto, de geelblauwe auto waarmee u rondrijdt, staat niet voor niks Port of Rotterdam. Dat is uh, correct. Het havenbedrijf is er om uh, havenactiviteiten te laten plaatsvinden. Er moeten schepen binnen kunnen komen, treinen moeten kunnen worden uitgegeven aan klanten die daar weer uh, allerlei activiteiten kunnen doen. Maar in de haven komt ook heel veel natuur voor. En waar mogelijk passen we dat zoveel mogelijk in. Tot nu toe werkt het goed, moet ik zeggen. Het gaat erg. Ah, ja. ja. Kijk, dit, hier zijn klanten in geïnteresseerd, dus dit gaan we uitgeven. Ja. Ja. En dat stukje is daarvan uitgerasterd. En dat kunnen we prima gebruiken om nu tijdelijke natuur te laten ontwikkelen. Mm -hmm. Maar het zou kunnen dat als dit ooit vol is... dat dat stukje ook weer nodig is nog voor die klant... En dan kan het alsnog uitgegeven worden aan die klant. En we hebben we nu al een ontheffing in de hand. Ja. Waarmee we dus de soorten die daar ontwikkelen, denk aan orchideeën, um, die kunnen we dan weghalen. Aha. Als ik hier sta te kijken, dan moet ik, dan uh, ik altijd weer uh, te genieten. Rokende schoorstenen op de achtergrond, de havenactiviteiten en daarvoor, ja, natuur, ja. De rugstreeppad is bij uitstek een pioniersoort. Hè? Wanneer de grond wordt omgewoeld, nieuwe terreinen, dan komt dat beestje tevoorschijn. Dus uh, zodra je de schop in de grond zet, dan vraag je eigenlijk om rugstreeppadden. Op zandige locaties en dan zeker nog met water in de, in de buurt... dan zullen rugstreeppadden gelijk heel snel naartoe gaan. En uh, zich ook voortplanten dan in, de, in die wateren. Maar ook het zand gebruiken om zich in te graven en uh, te overnachten. Dus in het verleden werd zo'n nieuw terrein vaak... Uh meteen geasfalteerd, dan heb je helemaal nergens meer last van, maar dat gebeurt niet meer. Tegenwoordig is dat uh, geen enkel probleem. Als er uh, plasjes ontstaan op allerlei terreinen en daar rugstreeppadden gaan voorkomen, want mochten we zo'n terrein willen gaan uitgeven, dan uh, kunnen we de beesten wegvangen en naar onze 18 poelen brengen die we in de haven hebben aangelegd. Dus dat risico hebben we op deze manier afgedekt. En dat is goed voor de natuur, maar ook goed voor het havendrijf want we kunnen altijd uitgeven eigenlijk. Ja, dus je vraagt een ontheffing voor een bepaalde diersoort en waar je die ook maar vindt in het havengebied, daar is die ontheffing van toepassing. Nou, anders en, blijf je bezig. Anders blijf je bezig. De ene keer moet je een ontheffing keer regelen in Europort, dan weer op de Maasvlakte. En uh, ja, het idee van diegene die ontheffing is dat die voor de hele haven geldt, inclusief Maasvlakte 2. En uh, ja, Dat heeft ons al heel veel voordelen opgeleverd, maar ook zeker de natuur heel veel voordelen opgeleverd. Jan Putters zei dat, beheerder Groen van het havenbedrijf Rotterdam. Roel Pauw was bij hem op bezoek. Voor de tweede keer binnen een jaar staan de twee bedrijven tegenover elkaar... voor de rechtbank die over bier gaan, Heineken en Olm. Vorige keer ging het om Ollam-flesjes en etiketten... die erg op die van Heineken leken. De beschuldigingen van Heineken zijn nu wat zwaarder. Verslaggever Jeroen Schutteijzer is bij de rechtbank in Amsterdam. Jeroen, wat verwijt Heineken Olm? Ja, Heineken beschuldigt de concurrent van oplichting en fraude. Uh, Olm zou op grote schaal stiekem goedkoper olmbier verkopen in Fusten van uh, Heineken. En uh, ja, uh, de grote bierbrouwer die vindt dat niet leuk. Je zou zeggen: waar maakt Heineken zich druk over? Heineken heeft een marktaandeel van bijna 40%, en Olm is echt nietig. Klein met andere 1%. Maar Heineken zegt van ja, dit gaat toch over uh, integriteit. Die staat op het spel. Als je dit toestaat, is het hek van de dam. Want dan uh, zie je ook andere biermerken die uh, in heineken hun bier gaan verkopen. Ja, precies. Uh, en uh, de Nederlandse markt telt natuurlijk tientallen uh, kleine uh, bierbrouwers. Dus uh, Heineken wil even duidelijk de piketpaaltjes slaan. En heeft Heineken bewijs van die vermeende fraude? Nou, twee voormalige werknemers van Olm zouden tegenover Heineken hebben verklaard... Hè, dat Olm stelselmatig vals bier verkoopt. En eh, rond het Leidseplein zou dat al voor 50% het geval zijn. De bedrijfsvoering van Olm zou daar zelfs ook op gericht zijn, op die fraude. Maar Heineken heeft ook detectives op pad gestuurd... die geheime beelden zouden hebben gemaakt van de levering van vals bier... bij bijvoorbeeld een café Haagse Jantje... Heel vroeg in de ochtend, met een meterslange slang, wordt uh, bier uh, vanuit een vrachtauto overgepompt uh, naar het café. En Heineken zegt: Kijk, dat is dat uh, valse olmbier. En hoe luidt de verdediging van Olm? Nou ja, uh, Olm ontkent uh, dat het fraude pleegt. Het bedrijf geeft wel toe dat er af en toe uh, Heinekenfusten worden gevuld met olm. Maar er staat er duidelijk een, uh, een olmsticker op. Volgens de kleine bierbrouwer komt dat door het ingewikkelde roulatiesysteem in Nederland. Er zijn heel veel soorten fusten in omloop. En er belandt wel eens een fust van bedrijf A bij bedrijf B. En Olm zegt dat dat eerder de schuld is van uh, loesjefiguren in de tussenhandel. Maar Olm die, uh, die zegt, ja, Heineken wil ons gewoon uh, dwars zitten. Uh, we krijgen steeds meer cafés en ook klanten die het veel goedkopere bier willen drinken... En uh, geeft uh, Heineken de schuld van dat uh, de prijs van bier in het café zo uh, hoog ligt, al ja. jaren. Heeft de rechter uh, hier al een oordeel over geveild? Nee, nee, nee. We, we zijn net aan de tweede termijn uh, begonnen. Uh, dus ik vrees dat het nog wel een, uh, een uurtje gaat duren. En de rechter heeft in ieder geval uh, gezegd uitspraak te doen over twee weken. Dat is uh, 18 augustus. Jeroen Schutteijzer was dat, bij de rechtbank in Amsterdam. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Martijn Nijhuis. Een bijzondere voorpagina bij NRC. Een foto van een uitgemergeld jongetje van vijf. Daarboven de kop. 14 redenen om niet te geven. Zo is de honger niet het gevolg van een natuurramp. Het is mensenwerk, het is het resultaat van falend beleid. Ethiopië, Kenia en Oeganda hebben hun boeren niet aan genoeg reserves geholpen. Dat geld stopten zij liever in defensie. Door voedselhulp blijven falende regimes langer aan de macht. Bovendien stimuleert het corruptie. De VN betaalt in Somalië al jaren smeergeld aan krijgsheren en lokale autoriteiten. Net als veel hulporganisaties. In de Hoorn van Afrika leiden 12 miljoen mensen honger. En dat is maar kruimelwerk. In de rest van de wereld zijn het er 913 miljoen. Die lijden honger buiten het zicht van de camera's. In het stuk staat ook één reden om wel te geven. In Somalië sterven honderden mensen per dag. En zonder hulp loopt het aantal snel op. Tienduizenden kinderen lopen psychische en lichamelijke schade op. En er mogen dan wel veertien redenen zijn om niet te geven... Daar kunnen die mensen met honger niets aan doen, zegt de NRC. Mooie afbeeldingen van de maan in allerlei kranten en op websites. Aanleiding het nieuws dat we net met Govert Schilling bespraken... dat de aarde vroeger niet één maan had, maar twee. Dat zeggen tenminste twee Amer Amerikaanse astronomen. In het Radio e ging het er dus over... en ook bij andere media mogen deskundigen hun licht over de zaak laten schijnen. De BBC en NRC brengen op hun site uitgebreide achtergrondartikelen... met allerlei theorieën. CNN pakt het iets minder gedegen aan. Die laat het bij een filmpje waarin twee presentatoren erover praten over twee manen voor de prijs van één. Ze speculeren dat er een soort impact was, een paar miljard jaar geleden, dat dit mogelijk twee manen voor de prijs van één man creëerde. Kun je je de extra liefdesliedjes voorstellen als iedereen wist dat we twee manen hadden? Ik had nooit gedacht. Dat is een excellent punt. Over het afscheid van Edwin van der Sar is bijna alles wel gezegd. Dachten ze waarschijnlijk bij het parool. En dus koos de krant voor een grote foto. waarop hij zwaait met zijn linkerhand. gehuld in keepershandschoen. Wederop in de krant gaat het over het paradoxale van Van der Sar. Een Egyptische krant maakt melding van een nieuwe superpopulaire ringtone... van oud-president Mubarak, die gisteren verklaarde dat hij onschuldig was. Bijna alle internationale media hebben het bericht overgeschreven... maar de ringtone zelf hebben ze niet kunnen vinden, wij ook niet trouwens. Het klinkt zeer waarschijnlijk zo. Ik het ja. kent alles dus. Het roept in ieder geval de vraag op wie al die Egyptenaren zijn... die de ringtoon hebben gekocht, tegenstanders of voorstanders van Mubarak. En RTV Noord heeft nieuws over een man van 80 uit Groningen... Ebbe Klunder, die mag niet meer het winkelcentrum in zijn buurt in... Want hij voert altijd de duiven en dat lijkt heel gezellig. Maar die beesten fladderen vaak het winkelcentrum in en daardoor loeien de inbraakalarmen geregeld voor niks, zeggen de winkeliers. Dus mag Ebbe een half jaar lang niet naar het winkelcentrum. Ja, ik zeg jullie bent een stelletje flap je moet je mond in, man. Ik zeg jullie moeten een crimineel zijn. En dus uh, niet deze man die de duiven voedt.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 Nu tijdelijk tot 150 euro actiekorting op uw energierekening. Atoomstroom.nl. Dit is Radio 1.